Vier uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. De Tweede Kamer wil dat VVD-minister Kamp... verkennende besprekingen gaat voeren voor de kabinetsformatie. De fractievoorzitters hebben met Kamervoorzitter Verbeet... besloten hem daarvoor te vragen. Dat gebeurt op voorstel van VVD-leider Rutte. Verbeet over de rol van de verkenner. Dat betekent dat die verkenner gaat praten met alle fracties over de opdracht aan een mogelijke informateur, informateurs... wellicht ook namen van informateurs. En de verkenner zal dan tijdens het debat plaatsnemen in het vak... Van waar nu meestal de regering zit, om als het nodig is inlichtingen te geven uh, over zijn uh, rapport. En het debat waar verbeterd over had, is volgende week donderdag. De procedure in de formatie is nieuw. Dit voorjaar sprak de Kamer af dat de koningin niet meer het initiatief heeft in de informatie, maar de Kamer zelf. GroenLinks-leider Sap gaat opnieuw praten met de partijtop over de gevolgen van de verkiezingsnederlaag. Vanochtend deed ze dat ook al, maar dat moest ze onderbreken voor overleg met Kamervoorzitter Verbeet over de formatie. Zij herhaalde dat een vertrek niet aan de orde is. Dat is niet aan de orde. Dat u weggaat dat u... is niet aan de orde? Nee, is niet aan de orde. Nooit?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 Joop is toch altijd wel een amabel mens geweest en, en, en, en, en geen collega die op een gegeven moment uh, de concurrentie, om het maar even zo te noemen, op het verkeerde been zette. Kijk, iedereen bedenkt natuurlijk in het vak wel eens een truc om, om, om iets exclusief te maken en iets exclusief te houden. Maar, maar niet, niet door, door iemand op de verkeerde, verkeerde, verkeerde kant te zetten of naar de verkeerde plaats te sturen. Dat, uh, dat was voor hem en uh, voor ons ook zeker niet van toepassing. Joop van Tellingen is 67 jaar geworden.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 De landelijke staking begint zondag in de stad Rustenburg... het centrum van de Zuid-Afrikaanse mijnindustrie. Gisteren sloot een Amerikaanse producent vier mijnen in dat gebied... vanwege aanhoudende stakingen tegen de slechte leven en werkomstandigheden. Een conflict bij de Marikana-mijn vorige maand kostte aan 45 mijnwerkers het leven. Het weer vanavond en vannacht vrij veel bewolking en lokaal kan wat regen vallen. Ook morgen is het bewolkt en vooral in de middag valt wat lichte regen. Het wordt dan zo'n 18 graden. In de kustgebieden staat veel wind. Het weekend verloopt droog met hogere temperaturen en vooral op zondag zon. ANEB, ah verkeersinformatie. Er zijn wat problemen op de A28 en de A58. En er is een storing op de afsluitdijk. Verder zien we een normaal begin van de avondspits. Maar de A7, de afsluitdijk, is in beide richtingen dicht nabij Den Oever... bij de stevinsluizen door een technische storing aan de brug daar. Op de A10 West naar Zaanstad, daar staat voor de Koenternoel drie kilometer via na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A28 Zwolle richting Hogeveen. Bij De Wijk 5 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is helemaal dicht. Omrijden kan het beste via de Noordoostpolder. En de A58 bergnop Zoom richting Vlissingen is dicht bij knooppunt Markizaat. Door een gekantelde vrachtwagen. Daar kunt u het beste omrijden via de N289. Nu de nieuwste Sony e-reader cadeau bij NRC.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 VPRO, Villa WPRO Blok en Ger Jochems Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij nog bij u hier op Radio 1 met ons eigen politieke panel. Bestaat vandaag uit Jaap Jansen. Hij is politiek redacteur van Paul en Witteman. Hartelijk welkom Jaap. Hallo. Aukje van Roesel, politiek journalist bij De Groene Amsterdammer. En Kees van der Laan. Hij is chef politiek bij Dagblad Trouw, ook allebei welkom. Goedemiddag. Voordat we met jullie gaan praten, gaan we even naar collega Margreet Boer van de NOS hier in de Haagse studio van de NOS voor wat actuele ontwikkelingen. Wellicht rond SAP of Kamp of heerlijk al die namen met één lettergreep. Fractievoorzittersberaad. Margeet. Margeet. Ja, nou laten we maar beginnen met uh, Henk Kamp. Hè, want hij uh, is aan de slag als verkenner. Uh, nu demissionair minister van uh, Sociale Zaken. En het lijkt erop dat hij heel voortvarend te werk is gegaan. Want het ANP meldt net dat hij nu al praat met Emiel Roemer, de SP-leider. Dus uh, je kunt zeggen dat de vaart erin uh, zit. En uh, ja, Kamp gaat eigenlijk doen uh, wat dat de koningin altijd mm. doet: praten met uh, alle partijen. Hij uh, gaat die bevindingen opschrijven en volgende week. Donderdag Gaat de nieuwe Tweede Kamer daar dan over debatteren? En dan moet er een nieuwe informateur, een echte informateur, aangewezen worden. Nou ja, nou, dat is een heldere werkwijze, toch? Dat is, een, dat is een heldere werkwijze. Ze proberen nu natuurlijk ook een beetje uh, regie te houden over uh, dit proces. Want uh, vanmiddag hebben ze dan bij elkaar gezeten hè, van twee tot nou ja, kwart over drie bij Gerdy Verbeet. En toen is die naam de voorzitter van, van de Tweede Kamer. Ja. De voorzitter van de Tweede Kamer. En toen is de naam van uh, Henk Kamp, uh, de VVD-minister, eruit gerold. Want ja, de VVD is de grootste partij, dus die wil ook het voortouw eh, nemen. En terwijl eh, daar eh, de fractievoorzitters om tafel zaten... heeft de koningin ondertussen ook eh, ja, een mededeling uitgedaan. En eh, daarin staat dat zij haar vaste adviseurs eh, langs laat komen... op Paleis Huis ten Bos. En om half vier is de eerste daar eh, langs gegaan. Dat is eh, de, fractievoorz... nee, de, ja, de voorzitter van de Eerste Kamer, mm -hmm. eh, De Graaf. En zo direct om half vijf gaat de Kamervoorzitter van de Tweede Kamer... Gerrie Verbeet langs. Maar dat nou, ja. lijkt gewoon een fatsoenlijkheidshalve om het staatshoofd... even te vertellen wat er zo al gebeurt. Zij zal de koningin vertellen dat Henk Kamp nu de verkenner is. Maar de koningin heeft uh, haarzelf uitgenodigd... en de andere voorzitter ook. En daarna komt uh, Piet Hein Donner... Hè, de vice-president van de Raad van State ook nog langs. Het zijn nou vaste adviseurs. Uh, hmm. Die nodigen ze altijd uit als een formatie op gang komt. Daarna nodigen ze de politieke partijleiders uit, maar die staan dan nu, nu, nu uh, niet op de rol. Hè? Mm -hmm. En het aardige is wel dat uh, nou, zij zich nu gewoon laat adviseren... en informeren over uh, de stand van zaken. En, ja, en dat, dat kan zij ook doen, want... Het staat haar vrij om advies in te winnen, informatie te krijgen. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen... misschien is het ook wel een signaal van... jongens, ik hou duidelijk een vinger aan de pols... en laat ah. ze merken dat ze er is. Hè? Het is de eerste keer in haar ambtstermijn dat zij nu niet aanzet is. Maar ze laat zich toch niet helemaal aan de kant zetten. En de Kamervoorzitter houdt haar dan uh, netjes op de hoogte van hoe het uh, gaat. Ze is natuurlijk ook nog deel van de regering, de koningin. Dus ze hoort ook uh, haar informatie natuurlijk te krijgen. En uh, ja... Ze, ze blijft dus duidelijk wel een beetje in beeld. Dat kun je hier ja. uh, misschien uit afleiden. Maar Geet, heb je nog nieuws over Jolande Sap, de, nou, de fractievoorzitter van GroenLinks? Ja, nou ja, daar is het allemaal een beetje verdrietig vandaag. Hè. Ze zijn al de hele ochtend in overleg met elkaar uh, als partijtop. Van hoe moet het nu na deze dramatische verkiezingsuitslag? Jolande Sap is net even bij uh, Kamervoorzitter Gerdy Verbeet ook geweest om over de formatie te praten. En ze is nu alweer uh, terug naar de mensen uit haar partij om te praten hoe het verder moet met GroenLinks. Uh, het is nog steeds niet duidelijk. Uh, gaat het uh, ten koste van haar eigen positie... of ten koste van de partijvoorzitter, mevrouw Wening? Of gebeurt er helemaal niets? In ieder geval, uh, de druk op uh, de partij en de mensen in de partij... is nog enorm groot. En daar wordt nu nog weer over gesproken. Oké, okay, Margreet Boer met het laatste nieuws over de... ja, bijna formatieperikelen, zou je al kunnen zeggen. Uh -huh. Dankjewel. Oké. Okay. Uh, Dames en heren, we gaan even door over de positie van Jolande Sap. Jolande Sap, uh, ja, je zou zeggen... Um, je gaat praten met een paar verstandige mensen... als je zo'n verlies geleden hebt. Dat heeft ze dus gedaan met die Tisse met die ander... Met, die, met de voorzitter, mevrouw Wening. En dan zeg je vervolgens... Uh, dat hebben we gedaan en ik ben gewoon de fractievoorzitter. Of je zegt, ik heb gepraat en het is beter als ik opstap... als iemand anders gaat doen. Nee, wat zegt ze? Um, dat is nu nog niet aan de orde. Uh, Kees van der Laan, uh, moet je daar iets in lezen of word je dan half paranoïde als je daar gaat Nou doen? ja, ik weet niet of het een verspreking van haar was. Want als hij zegt nu niet aan de orde, Die kan het dan dus vanavond aan wel aan de orde zijn. Ja. Dus voor hetzelfde geld uh, hebben we vanavond een, uh, een Kamerlid zonder fractievoorzitterschap. Ja. Dus Jolande Sap. Want ze is natuurlijk wel gekozen. Ja. Uh, ze kan ook nog, uh, als ze dat doet, de Kamer verlaten. Maar op dit moment is het nog niet zo ver. Nee. En het is ook de vraag: uh, moet ze dat eigenlijk wel doen? Ja, want We hebben een uh, enorme slechte verkiezingsuitslag gemaakt. Ja, maar er zijn natuurlijk allerlei oorzaken uh, voor uh, te noemen. Uh, ze heeft het eigenlijk heel erg goed gedaan als uh, fractievoorzitter. Ze heeft het Condusakkoord uh, er toch heeft ze ver haar nek voor uitgestoken. Ze heeft voor het voorjaarsakkoord is er ver gegaan. Alleen. Uh, ze kwam in, in de modder terecht door Tovik Dibi. Mm, okay. En daar zou je wel kunnen zeggen... het leiderschap van haar toen op dat moment was dat wel zo geweldig. Had ze misschien nou. wat meer haar vuisten moeten laten zien. Ook okay, je, want hij zei de dat de... er ja. een enge sfeer heerst in, in de fractie. En, en, wie zei, wie een enge Tofik Dibi, of eng, het woord eng gebruikt Nee, ja, maar, dan niet, maar... Gaan we, Nee, dan gaan we daar weer over. Nee, even, even terug naar de po positie van ja, Jolande Zeker. Sap. Zij werd in het voorjaar geconfronteerd na de val van het kabinet... inderdaad met Tofik Dibi, die uh, ineens zich kandidaat stelde. En vervolgens met het partijbestuur en met een commissie... die de kandidaten uh, samenstelde. Het partijbestuur uh, wist het niet te handelen. Dat kon Jolande Sap niet kwalijk nemen, want zij werd uitgedaagd. En degene die uitgedaagd wordt... regelt niet het proces van een lijsttrekkerschap. Dus dat is het bestuur. Kwalijk te nemen. En vervolgens kwam de een na de andere uh, uh, uh, fout, uh, uh, misstap. Dus in die zin uh, kan ik me voorstellen dat als Jolande Sap zegt nu niet aan de orde, dat zij uh, voor haar positie vecht, omdat mogelijk. Er zijn dus meer problemen bij GroenLinks. Ja. daar zit een heel zwak bestuur. Ja. En dat zouden ook wel eens bij zichzelf te raden moeten gaan. Ja. Je kunt dus als GroenLinks nu wel zeggen, we uh, Jolande Sap moeten opstappen, maar dan blijft het interne grotere probleem, blijft. Ja, ja bij, bij, bij GroenLinks uh, is op, op alle niveaus sprake van uh, hele slechte chemie. Inderdaad, het, het bestuur, die commissie die de lijst heeft opgesteld... heeft ook fouten gemaakt, want die he, ging op een gegeven moment... vanaf plaats acht, geloof ik, per kandidaat zeggen... waarom ze eigenlijk niet geschikt waren voor de Tweede Kamer... en nog maar een tijdje in de gemeenteraad Nou, even, even, even, even, even. Hier zijn wij als journalisten ook fout bezig, want het heeft GroenLinks altijd gedaan... Alleen nu viel het extra op. En dat ja, nee, maar ik bedoel... ja, ja neem maar de, okay. bij de oh, oorzaak, was geen novum. Maar de oorzaak, het was geen novum. Maar de oorzaak van um, de ellende bij GroenLinks... ligt nog veel eerder. Uh, onder Femke Halsema... is een uh, zeg maar sociaal-liberale koers ingezet. Die werd ook gesteund... door uh, mensen als Inke van Gent... Uh, en ook door Jolande Sap... die vaak betrokken was in de partij al... bij uh, koersvernieuwing. Uh, Alleen het punt is... Er is één heel groot verschil tussen Femke Halsema en Jolanda Sap. Behalve natuurlijk de uitstraling die uh, echt uh, enorm is. Maar dat is ook in de, tijd van, in de loop van de tijd gegroeid bij Femke Halsema. Zij voelde, ook al zat ze ongeveer op dezelfde koers als Jolanda Sap later. Perfect aan wat de achterband van GroenLinks nog mee kon maken. Als Femke uh, naar beneden sprong in het diepe... Mm -hmm. dan kwam de rest van GroenLinks erachteraan. En als Jolande Sap springt... Dan volgt niet iedereen, om het mild uit te drukken. Kees, van der Laan. Nou, ik wil er wel iets aan toevoegen, Jaap. Want um, in de tijd van Femke Halsema, ze, kwam, ze begon met tien zetels en ze verliet uh, de politiek met tien zetels. Dus het resultaat was nul. Ze heeft een paar grote strategische fouten gemaakt uh, bij coalities. Ze heeft de partij mee willen nemen in een soort links-liberale koers. En ik denk dat het daar niet goed ging tussen haar en de partij. Uh, die partij heeft dat niet overgenomen van haar. En je zag ook Jolanda Sap die stap terugzetten liever niet meer een liberaal noemen. Dus ik denk dat, en dat zie je altijd als een partij in crisis zit... dan, is er een, dan zit de, de fractievoorzitter of de leider uh, en uh, de partij... daar zit uh, een soort asymmetrische verhouding in. De boodschap is niet goed, ja. de koers is niet goed... Maar, en de partij is dan ook niet goed. Bij GroenLinks ja. heb je twee besluitvormingsorganen in de partij. Dat is de partijraad. Die was altijd heel erg kritisch. Uh, maar uiteindelijk het hoogste orgaan in GroenLinks is het congres... En die gaan meestal met twee derde meerderheid of nog veel meer mm -hmm. mee met de koers van de Kamerfractie. Ja. Ja, ja, nog... dus, dus in die zin was dat dus geen probleem. Nou, wat misschien bij Jolande Sap een, een rol speelt, maar dat is dan is haar karakter. Het is niet zo'n mens mensenmens. En ik denk dat je dat op dit, dit moment... Mens? Nee, niet zo. Houd je en... van dieren? Of bedoel nee, je Nee, zo je kan... bedoel ik het niet. Nee, maar je moet ook bepalen... Ja, de, de manier van omgang, uh, uh, mensen voor je uh, uh, innemen. Ze is ongelooflijk goed als, als, uh, uh, uh, als financieel deskundige. Ja. Zij, zij haalt uit het CPB doorrekening een fout... van het, wat de meeste de, de rekenmeesters van het CPB echt hebben gemaakt. Dat kan ze heel goed. En dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Niet dat ze onaardig, Laat mij alsjeblieft niet gezegd wat ze onaardig is. Maar sommige mensen die kunnen, die zijn er gewoon beter in anderen voor zich in te nemen. Ik, en als je ik dan zou deze... haar dan wel het voordeel van de twijfel willen geven. Ik, ja. ik, ik vind ik, haar een moedig mens. Ik ook. Ik kan ja. me heel goed voorstellen dat ze zegt... jongens, luister eens, uh, uh, het is niet mijn schuld, dat uh, niet alleen mijn schuld... En, hè, en misschien ook wel meer de schuld van anderen... dat het zo met de partij is gegaan. Ik geef niet op en het is geen opgever. Nee, ja, nee. Ze, ze, ze is heel moedig, want ik vond zelf ook uh, het Kunduz... Uh, het eerste Koenders akkoord wat echt over Koenders ging. E ja, de missie. En, ja. en later ook het tweede Koenders akkoord wat over de bezuiniging ging. Vond ik eigenlijk uh, wondertjes van parlementaire schoonheid. Ja. Omdat de rol van het parlement ineens veel groter werd... dan die meestal in Nederland is. Met uh, coalitiekabinetten die elkaar eigenlijk angstvallig vasthouden. Dat werd doorbroken, hè? Dat, dat, werd, daarmee, do dat ja. werd doorbroken. Uh, maar ik. Ik denk wel inderdaad dat ook een beetje gelijk heeft. Zij is heel goed in bepaalde dingen. En in andere dingen, namelijk de sociale antenne, is ze wat mm. minder. Okay, en dat is, was bij Femke veel sterker. Ja. Kees van der Laan, even over de, over de toekomst. Uh, er is ineens een sfeer ontstaan, uh, sinds vannacht. En de hele ochtend uh, zin dat dat al voort. Dat de VVD en de Partij van de Arbeid tot elkaar veroordeeld zijn. Er is eigenlijk niemand die daar meer een vraagteken achter stelt. Uh, doe jij dat ook? Uh, uh, uh, is dat nou zo? Nou ja, als je allebei uh, oh, dat fors dat... zetels wint, dan zullen de andere partijen, toch naar die twee partijen gaan kijken van, nou, jullie mogen het nu met elkaar eerst gaan proberen. Natuurlijk, dat, dat is gewoon eerste heel instantie, logisch. Ja. Maar er klinkt meer in. Er klinkt in dat is niet maar, even maar voor nu de eerste instantie. Maar kijk eens even naar het zetelaantal. En, uh -huh. naar, en naar alternatieve uh, coalities. Die zijn bijna niet mogelijk. Tenzij je misschien met vijf coalities wilt gaan uh -huh. werken over links, bijvoorbeeld. En dan moet CDA en D66 In België doen ze Heb al zes zes? hebben ze Ja, maar dat zijn gedaan. wij niet gewend. Het komt ook voort uit het feit dat ze samen 80 zetels hebben. Ja. Nou, je zou kunnen zeggen, uit die uit, er zijn allerlei conclusies te trekken uit die uitslag. Conclusie één is, Rutte mag doorgaan van de, mm -hmm. van de kiezer. Twee, ze moeten in ieder geval met elkaar gaan proberen. VVD-P van de Maar dat is toch niet wat dat schreef iemand vanmorgen ook, dat dat ook een boodschap van de kiezer is. Maar dat is toch helemaal niet waar. De kiezer heeft gewoon geprobeerd om zijn eigen partij zo groot eh, mogelijk, te, zo maken. mogelijk ja. te maken. links of rechts. Vandaar dat die kleinere partijen ja. uitgehold zijn. Ja, ja, dat is de paradox van ja, het Nederlandse Janssen. kiesstelsel. Ja. Je mag wel stemmen op verkiezingsdag, maar je kiest niet. Nee. En de kiezers die kozen vanuit hun gedachten. Uh, ik ga nu de stembus in voor duidelijkheid. Namelijk of het VVD-liberalisme of het van de PvdA, PvdA sociaal Democratisch mm -hmm. Denken. Uh, maar de uitslag is een premie op gematigdheid. Die partijen zijn lijken inderdaad veroordeeld tot samenwerking. Um en voor jou is dat niet zo helemaal automatisch, nou, zoals je het zegt? Kijk, het probleem in Nederland is... een kabinetsformatie kan toch best wel weer vier maanden gaan duren... ook met deze twee partijen. Want er zit natuurlijk een probleempje... als we kijken naar de verhoudingen in de Eerste Kamer. Daar hebben deze twee geen meerderheid. Mm -hmm. ja. Nou was dat twee Alk jaar geleden dat... natuurlijk ook geen probleem voor de heer Rutte... toen hij zelfs in de Tweede Kamer met een minderheid ging regeren. Ja. Dat is één. En twee, in 2015 zijn er verkiezingen. En je kunt nu aansturen op een meerderheid in de Eerste Kamer... maar die kun je in 2015 verliezen. Dus... Je kunt dat ook wel een beetje relativeren. Ja, okay. het, uh, het probleem zou opgelost zijn als het CDA als derde erbij betrokken zou worden. Want dan heb je wel een meerderheid in de Eerste Kamer. Alleen, eh, ik weet, ons past bescheidenheid. Zij, Maxime, vragen de vorige keer. Dat zegt Sibrand van Haarsma Dat maar, zeggen ze altijd en vervolgens gaan waarschijnlijk ze regeren. Wij zijn niet aan met, zet, twee heeft gezegd. extra eronder. Ik, ik, ja. eh, maar, ik volg die partij heel nauw en dat machtsdenken zit er nog zo in. De en, maar dan is... uh, dan, ze willen, een deel van de partijen ja? wil nog zo graag regeren. Ja, ze maar, kunnen ja. gewoon geen afstand nemen van die macht. Hè, en dan, hoe gaat het dan? Het gaat allemaal onder uh, het adagium van... wij lopen niet weg van onze verantwoordelijkheid. Maar in dit geval is er wel iets anders aan de hand. Ze zijn voor een meerderheid in de Tweede Kamer niet nodig. de Eerste Ja, maar dat gaf ik net aan. Dat, dat vind jij te relativeren dat, relativeren. dat moet je jij. relativeren. Want in 2015 zijn er Eerste Kamerverkiezingen. En dan kan het allemaal weer anders liggen. Dus we kunnen in de onderhandelingen voor de, voor, het voor de formatie voor het kabinet... denk ik nog niet zo'n hele harde vuist maken. En dan zijn ze ook nog een klein duimpje binnen die twee grote reuzen. Dat zal dus, de afweging ja, binnen ja, het CDA moeten zijn. Ja. Nou ja, ja. ook ja. voor die anderen. Ja, twee dingen. Het CDA weet zich inderdaad geen hmm. raad buiten uh, coalities. Zij kunnen geen oppositie voeren. Aan de andere kant, Simon van Haas met Buma heeft nu een, een houding van... we hebben een bodem gelegd en daarop gaan we weer bouwen. En het punt is... Uh, vergeleken met de gedoogcoalitie die we nu achter de rug hebben. Zou er best wel eens een soort van uh, niet structurele gedoogsituatie in de Eerste Kamer kunnen ontstaan. Want tussen VVD en Partij van de Arbeid heb je toch een stuk of drie partijen. Uh, CDA, D66, GroenLinks. Uh, en GroenLinks is in de Eerste Kamer nog wel 75. Die staan nog zo, wel redelijk ja. stevig. En die kunnen op punten steeds voor meerderheden zorgen. Dus dat hoeft om te beginnen geen probleem te zijn. Het enige probleem dat ik misschien wel nu al voor zie is als er weer hele grote bezuinigingspakketten... Uh, naar het parlement komen, want dan zit, daar zitten altijd hele vervelende dingen in, zoals we nu ook afgelopen uh, koendersakkoord hebben gezien met ja. bijvoorbeeld uh, die reiskostenvergoeding. Ja. Die ja. Maar wat is zo wonderlijk? Werd, is, wel aan, is, ja. We hebben het net over sap gehad. Ja. En waarom hebben we het niet over de positie van uh, meneer Buma? Hm. Met acht zetels verlies tweede je? historische nederlaag in twee uh, jaar tijd. Waarom ja. is daar geen uh, discussie over uh, het leiderschap? Geef het antwoord maar, want, want jij kent ze. Ik heb er zelf ook niet aan nou gehad. Ja, ik, <laughs> ik heb het altijd verwonderlijk gevonden. Maar ja, goed, het is een, een gekozen uh, lijsttrekker. ik. Ja. Snap ook. De, uh, de ook. Uh, ja. Dus dat maakt het lastig. Maar, uh, nee, ik, maar wat is in de cultuur van die partij dat... Nou, ik vond hem nog steeds, ondanks uh, dat hij uh, dat strategisch rapport, uh, beraad, het rapport van het strategisch beraad had omarmd... vond ik hem nog steeds een, uh, een vertegenwoordiger van... Het oude CDA-denken uh, rechts uh, met de PVV en de VVD. Ik vond hem helemaal niet de nieuwe figuur waar uh, de kiezer op zat te wachten. Nee. Nee, dus maar ik vraag me ook af of hij de figuur kan zijn... die uh, het CDA nee. kan terugbrengen naar het centrum van de macht. Maar kees, wat het opvallende is... Dat, is okay. dat natuurlijk aan hem kleeft ook dat PVV-avontuur. Dat vind ik ook vreemd. Maar daar heeft de CDA-kiezer geen probleem mee gehad. Want zij hebben hem benoemd tot uh, uh, lijsttrekker. Dus dat is blijkbaar bij hun achterban toch onvoldoende dan uh, doorgecijpeld. Terwijl de, het avontuur met de PVV zelf wel mee de, bijgedragen heeft aan deze klap. Ja, en de grootste concurrent uh, van uh, ja. Siebrand van Haarsma Buma in het uh, staat om het lijsttrekker is Mona Keizer, En die is zo mogelijk op punten nog rechter dan Siebrand van Haarsma Buma ja. zelf. Um, ik denk dat hem nu niks wordt aangerekend in de partij, omdat hij er nog maar net zit. Maar Sap zit er toch ook nog niet zo heel lang? Nou ja, maar van Buma zit er nog maar heel kort. En die is net aangewezen. En Sap uh, Halsema is alweer anderhalf jaar ja, uh, ja. geleden. En ik denk dat ook een rol speelt. Kijk, het CDA heeft ongelooflijk veel problemen gehad de afgelopen twee jaar. Kijk eens wat er allemaal gebeurd is. Ik denk dat mensen zich ook wel realiseren. We kunnen niet nog een keer. Uh, allemaal naar de lijsttrekker. en naar uh, in dit geval nee. Buma gaan staan kijken. Want dan blijft het. goed. Ja, en vond, het ja, ik, uh, ik vond dat hij een, een beetje man. een beroerde campagne heeft gevoerd. En, uh, dan snap ik niet waarom, misschien is die discussie er wel... maar we horen hem op dit moment nog niet. Hè. Het zou natuurlijk nog ja. wel kunnen zijn dat die discussie wel gaat ontstaan. Maar ik denk wel dat we voor de voorzitter, de partijvoorzitter ja. Ruud-Peter... om echt een klus ligt. om die partij de komende jaren... terug te brengen naar het centrum. Het is wel opvallend nou. stil. Ik wil nu even... Ja, is er nog ja. één ding? Er, ja. één ding? Ja. Ja. er waren Kort in Nederland gaten. altijd traditioneel drie grote volkspartijen. Eén van die drie was het CDA. Het CDA is geen volkspartij meer... want er zijn bijna geen plaatsen meer in Nederland... waar het CDA de grootste partij is. Zelfs niet in Brabant en Limburg. Hm. Ja, laten we even doorgaan op de fantasie eh, dat PvdA en VVD, de huidige wijsheid van vandaag, morgen is weer een andere wijsheid, maar nu die vandaag, dat zij samen moeten gaan. Wat zullen zij minimaal. Van, van elke partij moeten inleveren... om dat een succes te maken. En ik geef hem een, een, een voorzet. We hadden zo pas hadden we Louis Tobak, de Belgische sociaaldemocraat... hadden we in de uitzending. En die zei... volgens mij is Samson een veel... Uh, uh, reaal politiekere politicus dan Rutte. Die, zal, die begrijpt beter dat hij in moet leveren. Rutte zal dat niet doen. En als hij dat op één ding niet doet... dan wordt dat zeker niks. Dat is de hypotheekrente-aftrek. Als hij daar niks aan wil doen... dan gaat dat keihard mislukken. Kees van der Laan. Ees. Ja, maar dan, dan heb jij het al over de invulling van, van waar ze het over eens zouden moeten zijn. Ik denk dat in de eerste plaats gaat het om een mentale kwestie. Mm -hmm. Je ziet bij die VVD dat, dat ze zo'n hekel hebben aan die socialisten. Mm -hmm. uh, Rutte was er zelf ook weer over begonnen. Mm -hmm. Daar moet ze echt afstand van nemen. Dat is dat dat, niet gespeeld. Dat, nee, dat zit heel diep bij menig li uh, liberaal. Links, linkse kerk, linkse maar rakkers. Maar je kan zeggen, daar moeten ze afstand van nemen. Als dat diep zit, kunnen ze wel zeggen we nemen er afstand ja. van. Maar dat is dan dus niet dat zo. Dat moet het leiderschap van Rutte mm -hmm. moet dat uh, maar aantonen. En bij de sociaaldemocraten, bij de PvdA, is het precies andersom. Om, dan moeten ze die weerzin tegen die uh, marktdenkers van de, van de VVD... Uh, daar moeten ze ook afstand van nemen. Doen ze dat, dan kan het vertrouwen onder, uh, groeien. Ja. En dan kun je over dat programma... Uh, daar, kom, daar, daar kom je wel uit. Ja, Als je wil met elkaar, kom je eruit. Ja, Denk nee. je dat? De PvdA-leider heeft zich in de campagne... al heel meegaand en compromisbereid opgesteld. De VVD zou moeten uitkijken dat... Uh, Rutte zou moeten uitkijken... dat hij niet in de rol die dan Uil uh, eind jaren 70 en jaren 80 had, terechtkomt. Namelijk... Uh, dit is eigenlijk een onterechte uitslag. De kiezer weet wel beter, heeft nu echt een foutje ja, ja, ja. gemaakt. En wij gaan dit even tegen Heugenburg doen. Als je met die houding begint, ja, dan wordt het niks. Ja, en die, over ja. die hypotheekrenteaftrek gesproken. Ja. In het Condusakkoord, of het lenteakkoord, of het voorjaarsakkoord, hoe je het maar noemen. Akkoord van de was de natuurlijk het VVD-akkoord gegaan ja. met een aanpassing van de hypotheekrenteaftrek. Ja. Dus ja. dat hoeft helemaal geen te zijn. Maar dat wordt nu zijn. weer veel strakker geïnterpreteerd door wekers, weliswaar de missionair. Maar ik bedoel, ja. daar begon het alweer over te wommelen. Want ja, ja. vanaf ja. maand één moet je aflossen. Ja, maar waar ja. ik dus bang voor ben, is dat de P van de A. Want het, is het dat zit, dat zit zo in die genen van, uh, van die club... Uh, dat ze op alle slakken zout gaan leggen... en dat je zo'n dik regeerakkoord nodig hebt om alles ja. te kunnen uitvoeren. Dat je, dat het maar dan, ook je weer... eens maar dan, dat er eerst een therapeutisch proces moet plaatsvinden... voordat je aan de inhoud toekomt? Nou, uh, ik, ik, ik, uh, ik ben niet in therapie geweest. Maar mij lijkt dat als je nou tijdens de therapie ook de inhoud bes bespreekt... dan gaat het wat sneller. Hè? Ja. Want dan kan je eerst wel van, uh, vertrouw jij mij wel? Nou, ik vertrouw jou niet. Vertrouwen komt aldoende, dus je kunt ja. beter gewoon meteen zakelijk gaan overleggen. En natuurlijk moeten er dan compromissen gesloten worden. En Samson heeft duidelijk laten blijken dat hij daar, uh, toe bereid is. Dat hij zo reëel is. En ik denk inderdaad dat Rutte de grotere bocht moet maken ja. in dit geval. Ja. Maar... Rutte uh, hebben we leren kennen als zeer wendbaar. Ja. Laten we gewoon heel eerlijk zijn. Ja, dus maar je dat bent zit er best ees, wel in. Maar je bent het eens met Jaap dat je niet de onderhandelingen moet ingaan... en dan gebruik ik mijn woorden van ik ben oké, okay, jij bent een lul. Uh, dat lijkt me niet handig als, uh, als ze zo de besprekingen ingaan... maar ik heb ook niet de indruk dat Rutte zo denkt. Nee. Ik bedoel, dat was de, die ik heb die toespraak natuurlijk ook gehoord... over socialisten, dat en socialisten zo. Maar dat is strategie. Dat bedoelde hij niet zo. Nee. Dat is strategie. Natuurlijk. Nee, ja. maar dat is, nog niet, dat is nog iets anders. Of je dat werkelijk vindt dat die persoon tegenover jou zit... Ik. dat woord is wat jij net gebruikt. Dat en wat woord ik Maar dat heeft ook gezegd dat het niet persoonlijk dus, tegen nou hem bedoeld Nou, ik liever niet dan in Ze Zij hebben natuurlijk acht jaar met elkaar geregeerd uh, ja. tijdens ja. Paars 1 en 2. Precies. En. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, psychotherapie, dat werkt, werkt meestal niet uh, in Nederlandse politieke verhoudingen. Maar um, ik denk dat je al een signaal kunt zien... in de, het naar voren zetten het dragen van uh, Henk Kamp door Rutte. En Kamp is natuurlijk een hele zakelijke, straightforward man. Die gaat gewoon op een a 4tje een aantal uh, conclusies trekken. Een, een aantal ja, heikele punten, een aantal uh, positieve dingen die misschien straks als vlag boven die coalitie kunnen komen. Um, en hij zal uiteindelijk, uh, uiterlijk volgende week donderdag, uh, waarschijnlijk met, ik denk, twee namen noemen: van een Partij van de Arbeid Informateur en een VVD Informateur in de andere volgorde. Mm -hmm. uh, namelijk VVD, PvdA. Um, dus. Eigenlijk geeft Rutte het nu al aan, wij gaan het serieus aanpakken. En uh, ik vind het ook wel mooi dat de Tweede Kamer laat zien... wij hebben gekozen voor een eigen rol, los van de koningin. Uh, dat daar nu ook wel meteen een soort van beginnend resultaat is geboekt. Ja. En niet te vergeten, ik nog even over okay. Henk Want Henk is, is straightforward, maar iedereen kan daar nog goed met hem overweg. En hij heeft natuurlijk ook de P van de A voor zich ingenomen toen hij dat uh, pensioenakkoord wist te sluiten. Ja, ja. Dus onderschat dat ook niet. Hè? Ja, en ja. op zo'n beetje dag 1 van zijn ministerschap is hij bij uh, Agnes Jongerius uh, van de vakbeweging op bezoek geweest. En dat hij, op haar terrein, en dat ja. geeft ook al aan... dat hij bereid is tot luisteren en overleg. Dan is het een ja. goede gelukkige keus, lijkt dat, in elk geval. Het lijkt me een hele keuze. En de werkwijze van de Kamer, ja. waar iedereen een beetje lacher over ja. deed... lijkt ook heel effectief en snel. En uh, ze zetten snel in. Ik was gisteren al verbaasd over de uitslag... ik ben vandaag uh, verbaasd over de voortgang. Ja. Dus dat is ja. uh, bijzonder. Hey, heel, heel kort nog. Roemer en, en Diederik Samson die zijn betrapt bij een, een onderronsje. Uh, hoe mo moeten we dat zien? Moeten we daar niks van maken? Een uurtje geleden is dat je je gebeurd. Nee, ze gingen snel de Kamer van Verbeet uit... om verbetergelegenheid gelegenheid te geven uh, tot, tot de pest ah, te richten. Ja. Ik denk dat het bedoeld oh, was voor het plaatje. Heel ah, veel ah, SP-twijfelaars ah, hebben uit de Partij van de Arbeid ge gestemd. Het is in belang van de Partij van de Arbeid om te laten zien... wij blijven ook in contact ja. met Roemer... En het is niet meer dan dat. We okay. moeten niet gaan hyperfutureren. Oh, dus niet dat uh, Kamp praat dus ook met Roemer, hè? Ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja. Okay. En uh, het verdriet bij Roemer en de SP is natuurlijk enorm. Ja, Kees van der Laan hoorde u als laatste van Trouw. En het is Jaap Janssen het, zat zou hier. Dat zou je bijna kunnen verfilmen. Je gaat naar 38 zetels en je, uiteindelijk is het resultaat gewoon 75. Wacht 5, maar, 5, komt vast een film. Ja. Komt vast een film of een boek. Jaap Jansen, redacteur, politiek redacteur van Pauw en Witteman... en Aukje van Roesel van De Groene Amsterdammer. Hartelijk bedankt. Zometeen vanuit Hilversum... Het Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Goedemiddag. Lucella, goedemiddag. Hi. Ja, wij gaan door waar jullie ophouden. Straks uh, Emiel Roemer over zijn eerste uh, gesprekje... wat hij heeft gehad met Henk Kamp. Daar had hij behoefte aan om dat gesprek te hebben. Uh, veel politiek dus en onrust bij de Amerikaanse ambassades... in de Arabische wereld. Daar praten wij ook over. Dat na het nieuws van half vijf. Dat krijgt u van Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. VVD-minister Kamp is begonnen met verkennende besprekingen voor de kabinetsformatie. Hij doet dat op verzoek van de fractievoorzitters. Hij moet voor volgende week donderdag met alle fracties hebben gepraat over de opdracht aan een informateur. Donderdag is namelijk de eerste vergadering van de nieuwe Tweede Kamer.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 En fotograaf Joop van Tellingen is overleden. Hij werkte voor alle Nederlandse roddelbladen... en was een van de bekendste fotografen van het land. Van Tellingen was al geruime tijd ziek. Hij is 67 jaar geworden. En tot zover het nieuws van dit moment. ANEB ah, verkeersinformatie Er staat in totaal 65 kilometer fieden. Dat is niet ongebruikelijk. Toch zijn er wel een paar opvallende zaken. Zo is de A7 bij de Afsluitdijk in beide richtingen dicht. Dat is bij Den Oever, bij de Stevinsluizen. Er is daar een technische storing. Staan aan beide kanten van de Stevinsluizen fiedes. Op de A10 West naar Zaanstad voor de Koenten 6 kilometer door een ongeluk. De rijstroken zijn daar weer vrij. A28, Zwolle richting Hogeveen, bij De Wijk 6 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is helemaal dicht. Omrijden kunt u het beste via de Noordoostpolder. En de A58, bergen op zomer richting Vlissingen, is dicht bij het Marquisaat door een gekantelde vrachtwagen. De opruimen gaat waarschijnlijk nog anderhalf uur duren. Verkeer van Rotterdam naar Zeeland kan het beste omrijden via de N57 of de N59. Lokaal verkeer kan het beste omrijden via de N289.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 Met Tim Overdijk en Lucella Carasso. Een hele goede middag in het Nederlands. Op dit moment drie adviseurs bij de koningin op de T... om het staatshoofd te informeren. En Henk Kamp is aangesteld als verkenner. Hij is net bij Emiel Roemer van de SP geweest. De heren hadden vorige week een flinke aanvaring. Wellicht dat het daarover ging, dat hopen wij zo te horen. Want politiek is natuurlijk de rode draad de komende twee uur... aan één geregen door onze verslaggevers in Den Haag... maar ook elders in het land. En geduid door politicoloog Peter van der Heijden. Hij is de hele uitzending bij ons... Gast, en wij zijn er tot half zeven vanavond. De eerste persoon over wie we gaan praten is natuurlijk Henk Kamp, de eerste pion die op het bord wordt gezet. Kamp is aangesteld als zogeheten verkenner. Als André in Den Haag, mag je dit zien als een verrassend snelle actie? Als een uh, snelle actie, maar niet per se uh, verrassend. Want ja, het was natuurlijk wel duidelijk dat na de verkiezingen... moet er iets gebeuren met uh, die uitslag. En de Kamer in deze samenstelling die zit er nog maar een paar dagen. Dus als je nog zaken wil doen, dan moet dat nu wel gebeuren. Er is uh, geen rol meer voor de koningin weggelegd. De Kamer moet het nu zelf doen. Dus er was vanmiddag meteen een bijeenkomst... Uh, samen met uh, Kamervoorzitter Gerry Verbeet, met de fractievoorzitters. En daar stelde de grootste partij, de VVD, voor om een verkenner aan te stellen... Henk Kamp. Nou, de rest is daarmee uh, akkoord gegaan. En uh, Kamp die praat de komende dagen met uh, alle fracties... en ook die nieuwe fractie uh, 50+. Plus. En het doel is dat Kamp gaat uh, kijken... welke informateurs voor de partijen acceptabel zijn... die dus uh, na volgende week uh, de touwtjes in handen gaan nemen... en wat dan eventueel een opdracht van zo'n informateur zou kunnen of moeten zijn. En in al die verzamelde informatie, ook de gesprekken natuurlijk... die begonnen met uh, Emil Roemer. Ja, de, uh, misschien wel een beetje verrassend, want uh, officieel is Kamp nog niet begonnen. Maar er was vanmiddag al wel even een gesprek tussen Emiel Roemer en Henk Kamp. En natuurlijk was Wilma Borgman onze verslaggever daarbij. Dag meneer Roemer, hebt u al met de verkenner gesproken? Ik, uh, nee, ik heb met meneer Kamp gesproken. Dat is niet hetzelfde? Nee, want die verkenning begint morgen pas. Oh, wat, dit was een vooraf een informatief gesprek. Ik heb hem even gesproken, uh, uh, omdat we dat beide volgens mij even belangrijk vonden. Wat zou u willen? Wat zou u vinden dat een informateur moet doen? Ja, daar ga ik vanavond even heel goed over nadenken. Morgen begint de verkenning en uh, morgen zal ik er wel mededeling over doen. En hoe ziet die verkenning eruit? Ja, hij gaat met alle fractievoorzitters praten, maar dat is volgens mij geen nieuws. En dat, moet hij, dat gaat ook morgen allemaal gebeuren? Volgens mij wel, dus, uh, maar dat laat ik aan hem. Uh, iedereen wordt vanavond gebeld voor afspraken, dus of hij dat in één dag doet, ja, dan moet je maar uh, aan hem. Uh, dus ik, uh, ik krijg vanavond waarschijnlijk ook wel uh, een telefoontje wanneer ik mag komen. Ja. En hoe moet die opdracht aan de informateur eruit zien? Daar ga ik over nadenken. Daar wilt u nu nog niks over zeggen? Precies. Nou, beide heren vonden het uh, belangrijk om even met elkaar uh, te praten. En vandaar dus al een heel vroeg stadium gesprek tussen deze twee mannen. Ja, en dat had te maken met uh, dat kamp uh, de uitspraak van Roemer Zielig noemde vorige week. Ja, je moet uh, dat soort uh, uh, ja, onduidelijkheid of mogelijke irritaties uh, zo vroeg mogelijk uit de wereld zien uh, uh, te helpen. Want ja. Uh, in verloop van het proces heb je elkaar nog uh, misschien weer nodig. En dan moet je geen uh, ja, onnodige irritaties hebben over uitspraken... die in de verkiezingscampagne zijn gedaan. Henk Kamp gaat nu dus doen wat en uh, Beatrix tot, uh, tot op heden altijd deed. Zij ontvangt wel nu gewoon haar vaste adviseurs. Hè? Wa waarom is dat? Ja, het zijn haar vaste adviseurs. Zij kan daar altijd mee overleggen als ze dat wil. Maar op de achtergrond speelt volgens mij iets mee... dat dit is de eerste keer dat de Kamer dit gaat doen. En hier en daar leeft wel de angst van... gaat dat allemaal wel goed als wij als Kamer dat allemaal zelf gaan doen? Maar Rutte heeft ja. al gezegd dat hij vreest... dat er straks een situatie kan ontstaan... dat de Kamer met hangende pootjes weer terug moet naar het staatshoofd. En dan is het natuurlijk goed als zo'n situatie ontstaat... dat ook de koningin goed op de hoogte is van uh, wat er allemaal speelt, welke vorderingen er zijn... en waar de voetangels en klemmen zitten. Dus uh, zij doet als het ware nog gewoon haar werk, ontvangt haar adviseurs. Maar zit voorlopig wel even op de achterbank, moet afwachten... wat er gebeurt en wat die kamer er nu van klaarstoomt of speelt. Hans gaat. dank voor dit moment. Wij praten door met politicoloog Peter van der Heijden... verbonden aan, het, aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Goedemiddag. Ah, goedemiddag. Er uh, ja, leeft wel een beetje angst, zegt Hans Andering net Ook bij Kamerleden van gaat dit wel goed. Dit proces, hoe komt die eerste dag op u over van, van de een nieuwe formatievorm? Nou, heel daadkrachtig natuurlijk als je de eerste dag al meteen een verkenner op pad stuurt. Zulke snelheden hebben we nog nooit gezien, dus dat is knap. En wat, wat denkt u van de keuze van Henk Kamp? Wat was uw eerste gedachte daarbij? Mijn eerste gedachte is dat het een hele uitgesproken VVD'er is. En ik had verwacht dat het iemand met een wat gematigder imago zou kunnen zijn. Die met de PvdA misschien ja. een sterke verbinding zou ja, kunnen hebben. Ja, en de en de Partij van de Arbeid, dat zijn niet de allerbeste vrienden. Hoewel volgens mij persoonlijk hij wel door iedereen gerespecteerd wordt in ja, de het Kamer. Ja, het is een heel enwabel mens ook volgens mij. En maar... hij, moet, hij moet natuurlijk niet een kabinet gaan formeren, toch? Het is een eerste ronde. Ja, ja, hij speelt koninginnetje. En die rol had ik niet snel verwacht bij Henk Kamp. Moet ik en wat ja. verwacht u van dit, van dit initiatief? Ze zijn snel, maar kan, kan dit een succes worden, denkt u? De, het, de hele procedure met de Kamer? Ja? Um, als ik historisch kijk, dan niet... Maar uh, laten we niet alles op de geschiedenis baseren. Zeg maar. uh, resultaten uit het verleden zijn niet altijd de garantie voor de toekomst. Want de ze Kamer hebben het in het verleden, verleden wel eens geprobeerd in, in de jaren zeventig, ja, als ik me niet vergis. Ja, we hebben die een beroemde motie kolschoten die er al uh, sinds mensenheugen is ligt. En uh, het is één keer geprobeerd en toen uh, werd het helemaal niks. En waar kwam dat toen door? Uh, de politieke verschillen die zijn heel groot. En soms te groot om door de politieke partijen zelf te overbruggen. En af en toe is het dan heel handig uh, als je een, een uh, gezagvol iemand hebt... zoals het staatshoofd, die de heren bij de les kan uh, trekken. Interessant natuurlijk, als je dan kijkt naar de uitslag van de afgelopen nacht... Uh, waarbij uh, dan twee partijen het met elkaar moeten gaan doen... en eigenlijk een lijnrecht tegenover elkaar stonden... in de campagne in de aanloop naar de verkiezingen. Als u kijkt naar de uitslag van de verkiezingen... welke boodschap heeft dan Nederland volgens u afgegeven? Uh, twee boodschappen, tenminste... Uh... Als je de politiek leiders van de twee winnaars mag geloven. Hè? Uh, de, een, de ene boodschap is, uh, het beleid is goedgekeurd, want wij zijn de grootste. En de andere zegt, het beleid moet totaal anders, want wij zijn bijna de grootste. Maar is dat ook het boodschap van de kiezer geweest? Dat denk ik niet. Ik denk dat de boodschap van de kiezer is geweest uh, dat er nu een stabiel kabinet moet komen, dat het uh, glazen maar eens afgelopen moet zijn, om het zomaar te zeggen. Geen uh, experimenten met de flanken. Nee, nee uh, gewoon een breed middenkabinet, eigenlijk. Dat is de boodschap geweest van de kiezer. Wat is uw verklaring voor de winst van Rutte... die toch eigenlijk geen vlekkeloze campagne achter de rug heeft? Uh, mijn verklaring daarvoor is dat hij het enige alternatief op rechts is op het moment. Hij heeft uh, wellicht de, uh, definitief de positie van het CDA overgenomen. Hij is uh, de enige premierkandidaat op rechts. Dat betekent dat op het moment dat het zo'n tweestrijd gaat worden... dat allemaal naar hem toe gaat. Je ziet het aan de andere kant, is dus het gebeurd bij, uh, bij Samson, bij de Partij van de Arbeid... Dat het bij Rutte gebeurde, dat zag ik eerder aankomen dan bij Samson, moet ik zeggen. Want? Nou, er stond nog iemand anders eerst op 36 zetels in de peilingen. Een roemer. Ja, het nee. leek mij eigenlijk dat Roemer die positie zou gaan houden. Ik heb een paar weken geleden gezegd... de Partij van de Arbeid begint te laat om überhaupt nog mee te kunnen doen. Nou, soms staat zelfs de, de politieke wetenschap machteloos nou, in. Het is, het is eerlijk dat u dat, u dat nu achteraf toegeeft. Oh, ja, uh, ja. Ga, die, het roept wel de vraag op, gaat het nou om partijen of over personen? Dat de PvdA zo snel zoveel wint, terwijl het programma mm -hmm. niet eens zoveel verschilt van Job Cohen een nee. paar maanden geleden. Nee, sterker nog. Dus ze gaan met hetzelfde verhaal de boer op. Het verschilt ook niet van drie weken geleden toen uh, de SP dus nog op die 36 zetel stond en de Partij van de Arbeid ergens onder in de 20. Het gaat dus veel meer om personen. Het gaat om uh, hoe je de boodschap overbrengt. Veel meer dan over de inhoud van de boodschap. En daar zit ook meteen het gevaar in dat op het moment dat je uh, iemand hebt die het wat minder goed verkoopt. diezelfde boodschap, dat je meteen weer onderuit gehaald kunt worden. Dus daar zit geen, geen bindende kracht in. Ja, en u, u zei net van uh, VVD heeft misschien wellicht definitief de rol mm -hmm. van het CDA overgenomen. Dat wellicht uh, begrijp ja. ik. Want ik zit ook gelijk even te denken aan, aan Balkenende die toen Jaap de Hoop Scheffer ja. opvolgde. Iedereen zei nou het CDA is nu echt over en uit. Ja. We zijn ontzeld. Het is afgelopen en huppatee acht jaar aan de macht. En ja. ook nog heel groot een paar, jaar. Ja. een paar jaar. Ja een partij kan zomaar wederop staan. Uh, zeker een christelijke partij uh, volgens mij. Uh, je weet het nooit in de politiek. Uh, bij Balkenende was het toen natuurlijk al een hele uh, merkwaardige situatie. Hè. Er was net na de moord op Fortuyn Nederland in totale verwarring. En toen werd er gekozen echt voor zekerheid. Uh, Fortuyn had paars echt bij de, bij de enkels afgezaagd. Dus het enige alternatief, want Pim was er zelf niet meer, was Balkenende. We gaan straks uitgebreid hebben over de manier waarop de Partij van de Arbeid en de VVD bij elkaar kunnen komen. Wellicht met of zonder D66-CDA. Nog even één ding voordat we dat straks in de uitzending gaan doen. Wat is uw verklaring voor het verlies van de PVV? Er um, zijn twee verklaringen voor, denk ik. De ene is uh, de, de zuigende kracht van, uh, van, van Rutte. En de andere is uh, dat, dat Wilders volstrekt verkeerd gegokt heeft met zijn kabinetscrisis. En zichzelf overschreeuwd heeft daarna. Zo simpel. Zo simpel is het volgens de mij. De achterban zegt dat. Ja. Ja, kijk, een partij die uh, met veel bombardie de verkiezingen ingaat, uh, en, en, en dat is inherent aan het soort partijen. Het is een, een anti-partij, eigenlijk een antisysteempartij die het systeem wil veranderen. Die moet dan mee gaan doen van binnenuit, krijgt het systeem niet veranderd en krijgt daarna de rekening gepresenteerd. Wij praten, zoals Tim al zei, na vijven verder... om te kijken hoe dat verder moet tussen VVD en PvdA. Of die verschillen ook echt zo groot zijn... als ze ons de afgelopen weken hebben doen uh, geloven. Je weet het nooit in de politiek, zei u al uh, Peter van Nijden. Straks praten we verder. En dan praten we ook met kandidaat-Kamerleden... die het net niet of net wel hebben gehaald. Nu verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemiddag. Goedemiddag zijn problemen op de afsluitdijk, vooral van Friesland naar Noord-Holland. Daar is de weg nog even dicht bij de Stevinsluizen door een technische storing. Een brug wil daar niet meer dicht, veroorzaakt in beide richtingen files. En verder valt op de A28 van Zwolle naar Hogeveen. Daar staat voor de wijk 6 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is dicht en voorlopig kun je het beste omrijden via de Noordoostpolder. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk en Lucella Carasso. 14 voor 5. Willemijn Hoeberg, goedemiddag. Goedemiddag. Mijn vraag aan jou, is hij aan of is zie uit bij jou? Aan. De verwarming. Ja, en bij mijn logopedist vanochtend was hij ook aan. Het was heel warm in de praktijk, dus ik, dat, ik was niet de enige. Dat had ik vandaag ook willen doen, want het is best koud over Nederland. Ja, het land. ja, ja, ja. Nou, ik ben echt een enorme koukleum, maar dus misschien geldt het niet voor andere mensen, maar het is buiten echt fris. Het is een graad of 16 en uh, vanochtend was er ook flink wat bewolking. Nu is wel wat meer uh, zon, maar om nou te zeggen dat het heel warm is. Uh, er is zelfs uh, een romanica volgens mij. Nou ja, nee, ik was yes. nog niet toe aan de verwarming. Nee. Maar dat maakt niet uit. Het, het, is zoals je zei, het is voor iedereen anders. Ja. Uh, blijft het zo ook de komende nacht? Wordt het dan een koude nacht? Uh, nou, niet een spectaculair koude nacht. Het koelt af naar zo'n 9 graden in het oosten en 13 in het westen. We krijgen wel te maken met um, een warmtefront dat uh, gaat uh, passeren. Dat betekent in eerste instantie dat er vooral veel lage bewolking is. Met misschien een spatje regen, maar belangrijker nog dat het echt flink uh, gaat waaien. En niet alleen aan zee, daar kan de kracht 7 komen te staan. Maar ook landinwaarts kan de wind flink gaan uh, toenemen tot kracht 5. En als bijna weekend? Eerst morgen nog. Morgen is het toch enigszins grijs, grauw. Later op de dag wel wat opklaringen, maar ook echt wel wat regen. Ook 16 graden nog steeds aan de frisse kant. En dan is het weekend en dat ziet er heel aardig uit. Ik denk dat het droog is. Af en toe wat zon en zo'n 19 graden op zaterdag en 20 op zondag. Dus naar mijn idee, een prima weekend. Ramen open. Precies. Willemijn, geen verwarming. Wel. Willemijn Hubert. Danny. Annie, I'm not your daddy. Kit Creole en de coconuts treden nog steeds op, Vos? Ik nog steeds op. Wij gaan uh, nu bellen met uh, net wel, net niet kamerleden. Bij uh, iemand die het net niet gehaald heeft, namelijk... is de nummer 16 van de SP, Erik Smaling. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat was wel heel zuur voor u natuurlijk, nummer nou, 16. Nou, nou, nou, nou, Ja. Hoe gaat het? Nou, goed hoor, maar het is wel een teleurstelling. Laat ik daar gewoon eerlijk over zijn. Nou, u u zat al, uh, zit al in de Eerste Kamer, hè? Daar blijft u neem ik aan dan gewoon zitten. Maar had u nog een andere baan die u al had opgezegd? Um, nou, ik heb bij het Tropeninstituut gewerkt in Amsterdam, maar daar ben ik weer weg. En ik ben in Enschede nog hoogleraar, maar daar heb ik nog wat promovendi zitten. Dat is ook niet meer echt een reguliere baan. Dus ik moet zeggen, ik zat wel helemaal klaar in de startblokken om te beginnen. Ja, en, en nu? Nou, de Eerste Kamer is prachtig. En de hoeveelheid tijd die je daarin steekt, dat heb je zelf in de hand. Je kunt daar uh, met, met wetgevingstrajecten... Kun je... Daar heel veel tijd in steken en daar ook mee scoren als je inhoudelijk uh, helemaal uh, top of the bill bent. Maar het is maar alleen een dinsdag, hè? dus het is geen fulltime baan. Mm, en, en zit het er nog in dat er bij die vijftien van de SP iemand weggaat op korte termijn? Nou, Heeft u al een beetje weet het veld ik bekeken? Niet, dat weet ik niet. Ja, kijk, Jan de Wit, dat ja. is de, onze senior. De Nestor van de, de, de SP. De Nestor, die heeft toch zijn commissie de Wit... En er was wel sprake van dat die, die, hij uh, die, die commissie wilde afronden en dan wel verder zou zien. Maar dat, dat weet ik niet precies hoe dat zit. Zwangeren misschien uh, voor een tijdje even vervangen? Ja, dat zou je bijna hopen, hè? <lacht> nee, ik denk het niet. Maar 15 is 15 en ik ben 16. dus... Uh, Wij dat, gaan dat van categorie... u horen de komende vier jaar, dat weet ik gewoon. Dat is meestal zo. Ja? Jawel. Nou. Komt goed, meneer Smaling. <lacht> Dank. Dankjewel. En geniet ondertussen van de Eerste Kamer. Kan nog heel interessant worden daar. Dat doe ik. Op de agenda ja. van de volgende SP-vergadering zwangerschap.13. Aan de lijn, Pieter Ontzicht. goedemiddag. Goedemiddag. Van het CDA, die won de maar u stond nummer 39 op de lijst. Inderdaad. En u komt in de Kamer, hoogstwaarschijnlijk. Nou, ik heb zelf al uh, zo'n ongeveer 30.000 voorkeurstemmen geteld. Op dus, die manier? Uh, dat gaat de goede kant op. Hoe hebt u dat voor elkaar gekregen. Dat tellen? Oh, dat tellen, dat is heel simpel. Je belt gewoon met de burgemeester of de hoofd van het stembureau op... en vraagt hoeveel voorkeurstemmen je gehaald hebt in de, in de regio. En dan, uh, nou ja, ik heb ben gepromoveerd in statistiek... dus optellen, dat lukt nog net wel. <laughs> maar ja. genoeg stemmen inderdaad om al die anderen voorbij te streven... en lekker de kamer in te gaan. Hoe hebt u dat voor elkaar gekregen? Ik heb de afgelopen jaren keihard gewerkt voor het Nederlandse pensioenstelsel... Ik ben door de Tweede Kamer benoemd tot uh, pensioenrapporteur in Brussel. Ik heb me heel hard ingezet voor de regio en heb me heel hard ingezet voor godsdienstvrijheid. Dat deed ik in de Tweede Kamer. En toen het campagne was, heb ik dezelfde spreekbeurten gehouden die ik hield toen ik nog in de Tweede Kamer zat. En gezegd, dit werk wil ik voortzetten. Vindt u dat ik dat moet voortzetten? Stem dan op mij. En u had een heel campagneteam rondom Twente, toch? Ik heb een campagneteam in Twente gehad. En ik heb ook een campagneteam voor de rest van het land gehad. Um, want ook daar uh, duizenden stemmen gehaald. Uh, vooral op dat pensioenverhaal, want die zijn echt niet voor Twente alleen. En um, ja, uh, met uh, een kernteam van man of tien, maar uiteindelijk ongeveer honderd man, mannen en vrouwen die me op allerlei manieren geholpen hebben. Ook toen het een kansloze zaak leek, hè, want niet iedereen dacht van dit ga je even redden. Die hebben ke uh, keihard gewerkt en uh, daar ben ik ze heel erg dankbaar voor. En met welk gevoel gaat u dan naar Den Haag? Want het gebeurt natuurlijk wel in een partij die ongelooflijk op donder heeft gekregen. Ja, natuurlijk een heel dubbel gevoel. We hebben als CDA echt hard op ons donder gekregen. En dat is geen mooie uitslag. Uh, ik ben vandaag niet in Den Haag geweest. Want ik had helemaal niet gedacht dat ik vanmorgen de uitslag al kreeg. En ik, ik, ik, ik, ik dacht dat ik, hoop, ik hoopte in de buurt te komen van die 16.000 stemmen. Maar dat ik er zo ver overheen zou gaan, had ik in mijn stoutste dromen niet, ge, niet gedacht. Dus ik ben hier gebleven. Het enige, uh, enige CDA-lid met een grote grens op uw gezicht. Pieter Omtzigt. Dank u wel. Graag gedaan. Dan gaan we naar Jan Vos, nummer 37 op de kandidatenlijst van de PvdA. Goedemiddag. Ja, daar, u had daar denk ik niet op gerekend. Ja, we hebben natuurlijk heel hard de campagne gevoerd in de afgelopen periode. En dan hoop je dat, dat je voldoende vertrouwen krijgt van de, van de kiezer. Maar het is de laatste paar weken heel erg snel omhoog uh, gegaan. Dus nee, uh, vier, vijf weken geleden had ik het uh, niet durven hopen. Moet u nu snel een baan opzeggen? Uh, nou, ik ben uh, zelfs als ondernemer uh, uh, al wat langere tijd, al twaalf jaar, en ik heb een aantal bedrijven gehad. Maar die aandelen, uh, die bedrijven, die, die, die heb ik al overgedragen, al voorafgaand aan het Kamerwerk. Dus wat dat betreft ben ik er helemaal klaar voor. Dus als ondernemer, uh, hebt u vast ook wel een goed advies voor de luisteraars, hoe zo snel mogelijk met de VVD <laughs> ik, uh, loop, uh, een kabinet kan worden gesmeed. Ik loop vooruit op, uh, op, uh, op wat er gaat gebeuren in de, in de, in de komende periode. Vandaag zien uh, we vooral... Uh, het feit dat we in een democratie leven. En uh, dat, we, uh, dat we dat we het vertrouwen van de kiezer hebben gekregen. Is dat het regeltje wat u vanmorgen, dat, dat vanmorgen, van, van, vanmorgen van meneer Spekman hebt meegekregen? Als die vraag wordt gesteld, is dit het antwoord? Nee, meneer Spekman, die, die feliciteren we vanochtend. En uh, uh, uh, die wensen we veel succes voor de, voor de komende periode. Ja, maar dat u nu zo zegt van uh, de VVD, daar zeg ik nog even niks over... dat betekent dat u al uh, behoorlijk ingewerkt raakt zo? Nou, daar heb ik, daar heb ik, daar heb ik, dat heb ik niet gezegd. Uh, wat ik heb gezegd is dat ik heel erg blij ben dat wij het vertrouwen hebben gekregen van de kiezer. En dat we een sterker en sociaal Nederland willen en dat we daar heel hard aan gaan werken. Want ik voel het ons persoonlijk ook als een hele grote verantwoordelijkheid. En gaat dat goed met de VVD, denkt u? Het land dat we nu in de enorme economische crisis, zoals we weten, Ik ben zelf ondernemer geweest. Ik weet hoe moeilijk het is als de economie terugloopt. En gaat dat goed dan, met de VVD, Ja, of nee? Handen, nou ja, ik, denk, ik denk dat het dat duidelijk is dat de VVD de grootste partij is geworden. En we uh, gaat dat die partij samen in gesprek. Ook, ook, ook. Meneer een roven, Vos. De tijd is op. Oh, wat Bedankt, Jan Vos. Vanavond, BNN Today. Is dit een Ajax-pakje of is het een eigen pakje? Nee, dit is een eigen pakje. Dat is een eigen pakje. Ja. <laughs> Vanavond om half negen op Radio 1. Hoe ga ik nou op een nette manier vertellen dat die, die aardige meneer... dat hij er toch eigenlijk weinig van gebak weinig van heeft, als ik eerlijk ben. Luister en kijk mee.